Bye. Mm -hmm. Had die maken uit je hart en stop in je kom Je verkracht de beat, ik zeg lik me strom Ja shit is stronk en mijn shit is de bom Stop met trip, want je weet dat, dat je, je niet wegkomt. Je vrienden zijn niet eerlijk als ze zeggen dat je kan, kan rappen Oneerlijke vrienden snel ik kan smekken Dus waar wacht je op, besteed je, je tijd, tijd goed Je bent je loos, want mijn is die blijft goed In een brood ben je met is om te keren Dat ik mezelf is, maar, maar je zal nooit leren Dat ik de beste ben en geen en je kan me niet pakken door, door mijn shit te remixen ja. Want hij slaat over ja. en hij stort het veel Ik heb nog haat over, dus ik scoort je skills Ik ben een straatrover en ik naak je shit echt Je hebt maar ik zeg fuck je shit slim. Simo, je bent een hoe dat je dat niet ziet Deze gozer bloot je weg als een zakje wie. En dat ik jou dit laat dat veel is Ik ga deze motto, maar ik ben geen nazi MC Mo, je bent een hoe dat je dat niet ziet Deze gozer bloot je weg als een zakje wiet En dat ik jou dit Laat tot veel frustraties, ik had deze makkelijk, maar ik ben geen natie. Wist je niks meer? Want de tijd duurde lang en ik hoorde niks meer Was je brein overspannen? Dit heb je al gehad als je hesseloos bent Plunder van God is hoe iedereen mogen kent Mijn zinnen hebben inhaal en die zijn doordacht Jij weet niet wat het inhoudt, want je hebt geen schat. Begrijp je niet wat ik wil doen, dan pak je voor de boek ik hoop dat je de betekenis van moord op zoekt Ey, ik hoor genoeg ook van je klasgenoten Je speest hem te hard, heeft deze gast gesnoven Ik hoor je wordt bang en dan nog zelfs van chicks Dus voel je niet een man, want je bent een bitch Door mijn beste dis raak je de weg kwijt Is die echte shit, wat lekker vloot een flex ram Ik heb het echt gemist, het hervat van de wedstrijd Ik ben geen nazi, maar deze kassie is echt lep Tim je bent een hoop. dat je dat niet ziet Deze gozer bloot je weg als een zakje wiet En dat ik jou dis laat het veel Frustratie ik had deze mokkel, maar ik ben geen naad. MC Mo, je bent een hoop dat je dat niet ziet. Deze gozer bloot je weg als een zakje wiet. En dat ik jou dis, net tot veel frustratie is ik had deze mokkel, maar ik ben geen naad. Het enige scheid dat je hebt, dat zit in je lui. Als je al van meisjes als een kind gaat hellen, ga je dan maar vast voor 10 verschijlen. Want die nacht je nachts, dan kom ik binnen slapen, ja gek. Ik heb schaad, schaad ouwe Je bent een wannabe want je wil me zijn ouwe Je hebt het nog niet door maar ik zeg het alvast Straks weet je dat ik altijd gelijk gehad Want ik ben, ben een shit, shit en jij bent niks Een nul mol, een prul, een, een knul, alleen een lulloos Ja vriend, ik zeg je hebt geen ballen Ik hoor dreigementen maar ben nog niet aangevallen Dus je maakt me bang, ik word bang zonder reden Je hebt me drie keer dood gemaakt, hoe kan ik nog leven? Ik ben die bullshit zat Maak je praat maar. je praat te veel en je straat waarder de daalt zwaar b b vriend!